Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Ivoorkust lijken de dagen van president Bakbo geteld. De troepen van zijn rivaal Ouattara hebben de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van Bakbo zijn omsingeld. Volgens een woordvoerder van Ouattara hebben ze de ambtswoning al ingenomen.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 zeggen dat Gaddafi's troepen daar een slachting aanrichten. De straten zouden bezaaid liggen met lijken. Volgens de opstandelingen schieten tanks en scherpschutters op burgers. Het regime van Gaddafi ontkent dat. Om Misrata wordt al dagen zwaar gevochten. Het is de enige stad in het westen van Libië die niet in handen is van Gaddafi. Het weer overwegend bewolkt en droog bij temperaturen rond een graad of 5. Later vandaag meer bewolking en in het noorden wat regen. Temperatuur ligt tussen 11 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 6.9 ZFM ZFM. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.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 die dromen ons ontnomen, lang vervlogen in de nacht Is er nog een eigenheid, is de slechts de eenzaamheid Ach ja, we slapen zacht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 We're all superstars. She pulled my hair, put my lipstick on. In a glass of her boudoir. There's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 Whether you're broke or evergreen, your black, white face, show like a your you're Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this No matter game, straight up violence be being transgender. van Zandvoort, ook op internet, internet. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort.nl. Cause you don't know you what you just Whisper my name. I wanna run.